Kijk, eten, drinken is ook een vorm van zivogim maken. Daarom ook erg belangrijk op welke manier de mensen eten. Ook thuis. Jouw huis, jouw tafel, hoe moet je het opmaken, etc. Natuurlijk, traditie. Het is niet, niet, om, niet, niet, om, niet uh, om niets dat ze zo voorbereiden. De tafel, cetera. Erg belangrijk, al die dingen zijn belangrijk. Niet alleen natuurlijk materieel, maar welke manier, et cetera. Niet haasten, et cetera. Allerlei dingen dat jij eh, Maar wij houden ons niet bezig met materiële dingen. Dat is, daarom, ik doe het ook opzettelijk om zo min mogelijk aandacht te trekken aan materiële dingen. En dan om niet geen schijn te laten werpen dat wij. Dat door materiële dingen dat wij iets kunnen. Dat wij leven kunnen verkrijgen. Niets. Oké. Okay. Nu nog even, één woordje wil ik nog even iets toevoegen aan de tekening 2. Als je nog even naar de tekening 2 kijkt. Uh, rechts, kijk nou rechts zien we de ware kilim. Hier zit een beetje zo rechts in het midden waar ze hier en binnen en goed staan. Op de, rekening, op de tekening, sorry, twee staan. De ware kilim van zon in, uh, is de grote zee. Laten we dat uh, in de mens. Waar, waar, wat is dat, de grote zee? Dat is, ja, sware, precies. Maar dat is dan wat niet, nog niet gecorrigeerd is. Dat zijn de kilim, de ware kilim. En dat is tevens wat wij noemen daar, kijk, de malchut, zeer en pin en malchut. Dus met name in het bijzonder de malchut goed kijken, dat is dan de, de plaats van de malchut. Wat staat het malchut? Zie dat? De eerste bodem. De onderste letter taf. Wat wij bedoelen daarmee is, let op hier, dat dit is niet de malchut, de malchut, de malchut, de malchut, let op, malchut, de malchut staat alleen maar in het hoofd van de aatik. Oké. Okay. Wat is dan hier in elke mens. In ook in elke tien spierot. Wat is dan hieronder. Van binnenkant. Wat de ware kilim zijn. Wat wij noemen daar de grote zij. Eigenlijk de grote zij behoort bij de malgoed. Ja. We zeggen het ook alleen. Zee hangt binnen malgoed. Maar de malgoed. Het is. Hier is alleen de plaats. Ja? De ware plaats. De plaats. Waar de malgoed. Waar de. Malchud, de Malchud, thuis hoort. Duidelijk, de plaats, oftewel, je soort van de Malchud, de Malchud. Ja, of niet? Want de Malchud, de Malchud, is, is verborgen in, de hoofd, in het hoofd van de aardig. Dus, waar de je soort van de Malchud, de Malchud, de plaats daarvan, is beneden. Duidelijk, de Malchud, zij ze, ze zelf niet daar is. Ja, zij is opgetrokken, maar de plaats bestaat wel. De plaats kan je niet verplaatsen. Duidelijk, de plaats kan je niet verplaatsen. Dus onder ons zit dan de plaats van de, eigenlijk, van de jesot van de malgoed, de malgoed. En uiteindelijk natuurlijk wordt het ook de malgoed, de malgoed. Uh, ja, maar jesot van de malgoed, de malgoed. Dat is wat wij ervaren, wanneer wij voelen dan, so, vooral vooralsnachts, Wanneer wij ja, voor naar bed gaan, soort, voelen wij dan van binnen daar de hele zij van krachten en onreinen en alles zit daarin. En geen mens is gered daardoor om dat niet te ervaren. Onreinen en van alles en hele kaleidoscoop van onreine krachten. Doet er niet toe. En klipoot en alles. En wij zullen dan geweldig leren hoe dat ermee om te gaan. Iedereen ziet het wel, dus dat waar de grote zij is, dat is in de mens, daar zitten, dat, dat is dan de plaats wat overeenkomt met de malgoed, de malgoed of je soort van de malgoed, wanneer die, wanneer die daar uiteindelijk terecht zal komen. Ja, en daarmee heeft ze ook te maken, ze heeft dat ook magnetisch als het ware daarmee gerelateerd, de malchut, de malchut aan deze plaats, eh, eh, de grote zij. Oké, okay? en nu gaan we voor, de volgende. De volgende partij. Goed let opletten op die relatie nog een keer van die grote zij, die in jou is, in, in jou, ja, onder jou is. En die malgoed, die malgoed, of het wel, ateret jesot, die ook altijd in jouw hoofd aanwezig is. Ja? Ateret, die, niet ateret jesot, maar die je soort van de malgoed, de malgoed. Dus die mal goed, die mal goed waar die uiteindelijk zal aan haar trekken komen. Waar die moet uiteindelijk uh, na alle correcties, komt die uiteindelijk op haar eigen plaats te staan. Ja, beneden, onder ons. De hele bedoeling is om mal goed te krijgen onder ons, op haar eigen plaats. Dan hebben wij, dan hebben wij uh, alles, dan zullen, zullen we alles ervaren dat in al onze kilim zullen we licht ontvangen. En nu goed kijken naar de, naar de tekening 3 ook hier, hier is het ook natuurlijk een, een groot geheim wat eigenlijk alleen maar aan toegeweegd wordt eh, op onthuld waar van de meest intieme boeken die er zijn en dat weet mogen beleven dat is zeer speciaal, let op nu de opbouw van malgoed de malgoed en haar beschermende klipot boven het hoofd, in, de, in, de, in, de, in die verrood, in en onder, onder de ateret Oké, okay. Dus onder ons, we hebben gezegd, ja, bestaat die grote zee. Ja, of niet? En de grote zee bestaat ergens eigenlijk waar staat die onder de alternative zout. Kijk, als je kijkt terug naar de tekening 2, daar hebben we gezet zeer een pin en mal aan de rechterkant, de ware kielien, ja of niet? We kan niet, kunnen we niet alles technisch zo optekenen, maar eigenlijk komt erop neer, nu terugkeren we naar de tekening 3, dat de grote zee staat e eigenlijk onder de Atheritie zout. Ja of niet? Onder de Iedereen ziet het? Dat hoeft niet, want waarom? Dat is dan de onderste bodem. Ja? De bodem van de, de letter TAF. Waar we zeggen dat niet aanraken. Herinner je het je? We hebben dat geleerd in de Zoger daarvoor. Wij moeten alleen maar aanraken, alleen maar ons uh, van, van binnen, van, van onderen moeten wij ons instellen altijd op de Tweede bodem, hoger, hogere bodem, ja, op de bodem van atheritie soort. En niet op de bodem van, en atheritie soort op de, wat wij aan ons instellen, is atheritie soort van, van de, welke, wat is dat, dat is de maaghoed. Wat is de atheritie soort die wij, waar wij ons op beneden, van binnen, onder ons instellen op. Dat is de maaghoed van de tweede centoog. Dat noemen we malgoed van de tweede zinzoom. Maar wij noemen dat, dat is de malgoed van de tweede zinzoom, maar de eigenschap daarvan is atheritisch. Okay. En onder die malgoed van de tweede zinzoom, ja, of niet, atheritisch. Daar staat, daar is de plaats van die grote zee. Met al die klipot, et cetera, dat is de plaats waar we hebben gezegd, om daarop niet te stoelen ons. Herinner je nog? Dat, daar komen alleen maar 6.000 jaar, komen daar alleen die druppeltjes van eh, tranen. Komen ze daar naartoe en, en worden ze ook gecorrigeerd. Oké, okay. en nu goed kijken. De opbouw van Malgoede Malgoed en haar beschermende klipot boven het hoofd en onder de, onder, onder de ateratissot. Wat betekent dat? het dit, dit is in de sferot. Als we elke tien maar ook de, uh, de, de wereld Atsilud. Als we nemen wereld Atsilud, wat hebben we dan? Waar staat de malchut, de malchut? In het hoofd van de Atik. En waar is daar de malchut van de malchut van uh, Ateret Yisod onderaan? Ja, staat het bij Malchut, Malchut van de Atselud? Daar heb je ook de, hey, de eerste en de tweede bodem. Ook daar is Ateret van de Malchut van de Atselud. Dat is dan de Ateret van de wereld Atselud. Zo heb je ook in elke partsoef, heb je dan in het hoofd, hebben wij uh, Malchut de Malchut. Iedereen ziet het? Of of je soort van de Malchut de Malchut, ja, yeah. eigenlijk maar dat is en onderaan heb je altijd ateret je ja, ateret je en, net is alleen ateret je onder de ateret je de plaats dat onder de ateret je dat is de plaats van dat laagste bodem waar we niet aankomen ik weet nog dat is de grote zee Oh, en nu goed kijken dat uh, die malgoed, de malgoed, die begint, die staat dan waar in, de ho in het hoofd van de Artik. Maar eigenlijk in alle malgoed, de malgoeds die er zijn, oftewel je soort van de malgoed, de malgoed, is als volgt opgebouwd. Let op. Binnenin, binnen die. Binnen, dus Mahud, de Mahud zelf, dat is de enige wat we zien, dat de, enigste, de, enige, de enige verbondenheid, dus de, de meest uh, bij het centrum, bij beeld, het centrum uh, staan, we hebben daar een cirkel, in zwart, En dat is dan een enige verbondenheid tussen de Hawaia en Adni. Dat is eigenlijk de... de en dat is eigenlijk de maar goed, de maar goed. En dat wat staat een beetje bovenaan, staat het Hawaii plus Adni. Dat is goed omdat om en om dat hoeft niet. Om en om dat gaan we dat doorstrepen om en om. En dat Hawaii plus Adni zetten we dan bovenaan, boven de in dat onders, in dat diepste, in dat binnenste. Cirkel boven, dit, boven het woord enige, enige. Daar, daar hoort het thuis. Okay? Dus Hawaii plus Adni zien we daar in het tweede ring van binnen. Die moet je naar binnen halen en dat twee woorden, Hawaii en Adni. En zetten dat boven de enige verbondenheid tussen Hawaii en Adni. Oké, okay? dat is de technische, de technische ding. Dus, wat is dan de malgoed, de malgoed? Kijk nou goed naar wat de malgoed, de malgoed is. Dat is de enige verbondenheid tussen de Hawaia, dus de naam van de Hawaia, dat is dan wat lichtgevende, mannelijke hoogste is, en Adni, en dat Adni is malgoed. Dus eigenlijk, Hawaia, dat is dan de Gochma, de hogere Gochma, verbonden met de Adni van de... Uh, maar goed is ook gogma. En dan is het, en als je dat op die vier, vier letters van de ene naam en vier letters van de andere naam om en om dat doet. Ja, dus de eerste letter, herinner je nog, de eerste letter van de eerste naam. En dan wordt het de eerste letter van de andere naam. En dan zo, uh, en dan de, tweede, let, de eerste letter, tweede letter van de eerste naam. En dan komt het de tweede letter van de tweede naam, et cetera. Dan wordt het dat enige naam, deze naam. Dat, ja, doen hij. Ja, zoiets. So Dat is de heilige naam waarmee, als men weet hoe daarmee om te gaan, dan verkrijgt men alles met wel, wat men wil. verkreeg men dan die, alle wonderen kunnen gebeuren, en alles gebeurt door deze naam. Dat is dan uiteindelijk de hele, de hele het hele helaal zal uh, gecorrigeerd worden, wanneer zal gecorrigeerd worden. Dan zal de mal goed. Deze naam, deze naam zal dan van de Malgoed, de Malgoed, de let op, dan die zal dan afdalen dan naar de plaats van waar nu staat de Malgoed van de Asia. Dat is wat de hele bedoeling is van de hele schepping. Dat is wat de voeten, wat gezegd werd, dat de voeten van de Mashiach, ja, zullen komen te staan op, het ole, op de Olijfberg. Dat is wat de bedoeling is. Dat is deze naam. Die wordt dan tot en met de assia doorgetrokken. Maar. Kijk nou hoe. Hoe deze naam. Deze malgoed, die malgoed. En in elke parsoef heb je wel ook precies dezelfde. Heb je ook dezelfde reflectie van deze. Ook in elke mens. hebben in elke toestand. Hebben we die daarmee te maken. Kijk nou hoe. Waarmee die omringd is. Die is omringd door vier Klipot. En klipa is niet altijd, altijd iets slechtes. Als de klipa hier is zo so hoog bij de atik hoe kan je daar spreken van klipot? Dat zijn heel andere klipot. Dat zijn klipot natuurlijk, die beschermen de malgoed, de malgoed om, om dat nog niet om dat, om, om, om, gedurende die 6000 jaar. En hoe meer Let op wat ik voor deze zeggen. En waar vallen de druppels in de absolute nar Die vallen de druppels vallen op die malchut de malchut. Iedereen ziet het? Waar vallen dan de malchut? Kijk nou naar de tekening van tekening, de vorige tekening twee. Waar vallen de druppels naar daar vandaan? Die vallen op die malchut de malchut. Ziet dat? op de malgoed, de malgoed eerst, en dan vallen ze ook naar beneden, we zeggen dat, vallen ze ook naar de grote zee, ja of niet, iedereen ziet hier. maar eerst vallen ze bovenaan, goed kijken naar de tekening 3, zij vallen eerst naar die ware malgoed, de malgoed, die staat in het hoofd van de uh, atik, en hoe vallen ze, hoe die druppels, in de De druppels zijn de hele druppels van Gochma, goed opleiden, nu langzaam, langzaam, langzaam goed opletten wat ik zeg. De druppels komen nu, vallen eerst op de ring in de derde tekening. Dat met geel is de buitenste ring. En deze ring, dat is dan de meest uiterlijke klipa, dus de meest zwakke klipa, uiterlijk is dan hoe dieper, je, ja, hoe dieper kom je naar de malhoed, hoe sterkere klippa is, ja of niet? Dus dan is het klipa dat heet, maar ook zware, zware klippa natuurlijk, dat heet, klippa heet Anangadul. Nee, sorry, dat is, no, nee, nee, ik nee, kwalijk. Klipa Klippa okay? Ruach Sarah. Kijk, Ruach Sarah betekent onstuimige wind. En dat is allemaal, de, de, de, de termen komen van de Jegeskel, van de Ezekiel. Van Jezekiel, hij beschreef dan de, de, de wagen, ja, de, de, de wagen van de, die vier dieren, dat is wat hij beschreef. En die vier dieren, dat zijn die, die dieren wat ik ook een beetje zo, wat wij nu over hebben. Dus de hoogte, de, de, de, de meest uiterlijke klippa, dat heet Ruach sara, En dat betekent, in, in de hele taal betekent onstuimige wind. Als je dan daar nog dichter komt, daar, dan komt het de volgende klippa. Dus de volgende bewaker. Want alles moet bewaken, bewaken, de malgoed, de, de, de malgoed. Mal ook bij ons, de helige, het heilige in de mens, ook, ook op dezelfde manier wordt bewaakt. In het hoofd, ja, dat is dan je soort van de malgoed. De malgoed zit bij ons ook. En in de. In de zee, in de grote zee, daar hebben we de ware klipot. Ja, in het hoofd hebben we niet nog klipot. Daar hebben we de klipot die beschermen. Maar onder ons zijn de klipot, die, hoe lager je komt naar beneden, hoe meer, hoe die, hoe, kijk, in het hoofd hebben we ze, dat zijn de klipot, goed opletten. Kijk, dat is iets geweldigs wat wij raken, dat ik mag het uitspreken überhaupt. Dat betekent dat wij klaar zijn daarvoor. Goed opletten. Dus in het hoofd, hebben we natuurlijk geen onreine, onreine krachten zoals onder ons. In het hoofd zijn ze beschermend. Ze beschermen die je soort van de malchut, De malchut in onze hoofd. Ja, dat is niet beschermende lagen. Dien. Het is dien. Maar onder ons, als je hoelt meer met de dien, kom je naar beneden. En kom je naar de, naar de echte kelim van ons, van de malchut, de ware werkplaats onder ons. Daar worden zij tot onreine krachten. Oké? Okay? En daar zijn ze net zo opgebouwd als dat. Die staan dat die, de plaats daarvan is onder de atheretjesot bij de mens. En daarom aan Joodse kinderen, die moeten dan gesneden worden op de achtste dag, om dat alles wat die, al die klipot. Die drie, die, drie, die, die, die, klipot, die drie klipot, die drie zijn drie niet vier. We hebben hier vier in hoger. Die moesten dan afgesneden worden, om daarmee, als het ware, symbolisch, maar het was ook dan op die manier in reinheid te komen, om een reine bodem te zetten. Dat is van het geestelijke kond. Goed kijken dan. En nu, wat de volgende ring is, dan klipa en angadol. De volgende klipa is nog sterkere klipa, die heet aanangadur de grote wolk. Waarom komt later? En dan de volgende klap is Esmitlakahat, lijende vuur. En dat is ook zijn, een beetje zo. Kan je het ook zien bij de Eliahu, ja? de de grote profeet Eliahu die had gevloegd ja van herinnering of van die koning etcetera en die kwam naar de, de Gorf, of naar de berg en hij zag ook vier dingen en zeiden nee daar was nog geen schepper ja dat je nog daar was jij nog niet en daar was ook de vuur was het een vlam was het et cetera, al die dingen was het maar op een andere manier daar wordt het beschreven dezelfde klipot die hij zag en hij zag nog de schepper niet ja, een vruur, een vlam, andere dingen. Daar was nog geen schepper dus, En dan kom je dieper, dieper, dieper. Eshmit met lakak, het betekent een laaiende vuur. En dat hebben we dan de derde clipa En dan als we gaan naar Nog dieper, dan komt er iets uh, speciaals. Dat heet, dat is dan niet echt een clipa dat, dat Maar dat is ook een vorm van een clipa En dat is grens aan het... Um, aan het heilige. Dat kan aangetrokken worden bij de heilige, het heilige, maar dat kan ook aangetrokken aan de klippen. Dus dat is wat deze kant, aan beide kanten kan uh, aangetrokken worden. En dat heet noga Saviv. Dat heet een schittering erom, eromheen. Saviv betekent eromheen. En binnenin hebben we die innerlijke verbondenheid, innige verbondenheid tussen de Hawaii en Adni, zoals dat. En dat deze naam, deze naam werd ook uh, uitgesproken, men wist wel hoe, de, de hoge koning, de hoge priester in de tempel, ja? die uh, kon dat wel, maar hij moest ook zichzelf volledig af, uh, ze, mocht, ze moest zichzelf voorbereiden, de hele nacht was het een voorbereiding, dus de hele nacht was een voorbereiding, hij, zij wisten op welke manier zij zich los kunnen, of doorheen moesten komen, door al die vier klipot. Of dat hij moest komen, hij moest komen tot het moment, tot de climax, deze hoge priester. Juist voor, den, voor, de, ta voor de voor het moment wanneer hij in de heilige de heilige kwam, dat is het heilige de heilige, waar hij op bedoelde, hij moest eerst zich verbinden, ja, via zijn hoofd, iedereen begrijpt het? In zijn hoofd had hij ook die, die, in je van de malchut, de malchut. Hij moest zich verbinden met zijn hoofd. Uh, uh, uh, met, uh, met de golflengtes van de geestelijke wereld en van het Zilut. En dan mocht hij komen in, de, in de het heilige der heiligen. Ja, dan, dan kon hij dat aantrekken aan, naar beneden, in de tempel. En dat was bedoeld voor het volk Israël en voor alle volkeren van de wereld. Nou, dat zijn de vijf ringen, staat het hier. Dat is in het algemeen, dat je goed beneden, al die namen radicaal aan iedereen, om die te leren. Dat is heel belangrijk, belangrijk om stap voor stap te leren die begrippen. De volgende tekening. En nu kunnen we dan, weten we al een beetje hoe dat zit, met de mal goed, de mal goed, kunnen we nu al, de volgende tekening, tekening 4, kunnen we ook nu uh, behandelen. Eén staat het, de ware maar goed, de waren, maar goed, de maar goed en de werelden. Ja, dan zien we dan, bovenaan hebben we dat afgebeeld. Dus de eind staat het Romeinse, eind staat het de werelden. Dus hoe dat opgebouwd is in de werelden. Dan hebben wij uh, erg uh, in groot, hebben wij daar opgetekend. getekend. Malhoede, malgoed, die wij in de, de, de tekening drie hebben wij behandeld. Met alle vier uh, klipot die eromheen zijn. Dat is de ware, malhoede, en malgoed. En die staat, zie je, bovenaan staat het, het hoofd van de atik, staat in kleine, met kleine lettertjes. Het hoofd van de atik, daar zij staat onder het, in het hoofd van de atik. En dat is wereld van het siloed. Zie dat? Staat so dit zo'n accolade of zo? Dan staat het wereld van het siloed. En daarboven staat omringd door vier klipot. Die Malchut de Malchut is omringd door, door vier klipot. En dan zien we dat bij het einde van de wereld, dat siloed, zien we dan Arikan Pien. Zie je dat? Een puntje staat in dat puntje. Dat is ook Malchut. Uh, Yesode van de Malchut de Malchut. Van wie? Van Arikan ja, we kunnen niet meer spreken van nog een andere Malchut de Malchut. We spreken dan van Yesod, van de Malchut de Malchut. Van wie? Ari pin van de Atsilut. Dan van Abou van van Atsilut. En dan van Zeeranpin Atsilut en van de Malchut van de Atsilut. Zo, so, dat is alles. Okay. Dan hebben wij gehad de Malchut de Malchut, oftewel reflectie van de Malchut de Malchut, de Yesod van de Malchut de Malchut in de wereld en onderaan hebben we nog, wat hebben we in onderaan? Hebben we bria, jetzera en asia, en die zijn ook net zo opgebouwd, atik, atik, uh, arichanpin, uh, abuim, Ik heb dat niet nog een keer geschreven, maar gewoon atik, we hebben laten zien. Daar staat ook soort van de malchut, de malchut, in de atik van de bria, ja, en dan staat het ook, in de jetzera hebben we ook atik van jetzera, et cetera, et cetera, overal staat het, je, je soort van de je soort van die Malchud de malgoed, de malgoed. En dan staat het onderaan, let op, onderaan dan Brija et Hebben we nog een streep. En dat is dan de streep van onze wereld, van deze wereld. Hier zal malgoed, de malgoed terugkeren. Na de komst van de machine. En dat is de ware plaats van de malgoed, de malgoed. Iedereen ziet het? Zij moeten die malgoed, de malgoed die in de Arctic staat. In het hoofd van Akik, de hele bedoeling van de schepping is, het einde van, de, ja, van het verhaal is, want dat die malgoed de malgoed zal afdalen naar deze plaats, naar het punt, de punt van, onze, van deze wereld. Okay. Dat hebben we opgebouwd, laten zien dat in het algemeen. En alles wat er in het, het algemene is, kan je terugvinden in. Het bijzondere, dus in elke tien sfera, dat hebben we ook beneden opgetekend. En daar staat er twee, reflectie van de malgoed, de malgoed, de jessoot, bovenaan staat het, punt twee, jessoot van de malgoed, de malgoed, in elke partoe, iedereen zit er, één sfera. Want ook die bestaat uit hey, tien eigen sfera, elke sfera heeft ook tien eigen sfera, en tot, tot oneindigheid toe. Iedereen begrijpt het? Elke sfeera bestaat uit eigen tien sfeerot. En elke eigen sfeera bestaat uit nog tien sfeerot. Dat tot oneindigheid. Dat, en dan hebben we dan onderaan, hebben we punt 2, of de tweede tekening. Subtekening. Daar staat je soort van de malgoed, de malgoed. Maar de malgoed, de malgoed kunnen we niet meer. Die als op één plaats staat. Je soort van de malgoed, de malgoed, in elke set van tien sfeerot. Ook in elke sfeera, hebben we gezegd. Want ook die bestaat uit tien sfeeroten. En dan hebben we, en nu hebben na elke toestand, die, die wij ook, waar, waar wij verblijven, elke moment opname. Wat hebben we? Hoofd, hebben we ketter, Let op. Dat is roos. De eerste twee sfeeroten. En een derde van de bina. Iedereen ziet het? Een derde van de bina, de bovenste. En wat staat daaronder? Twee derde van de bina, let op goed. Let op van de rechterkant, de rechterkant, rechter dat is uh, zoals in de tekening wat hebben we hebben gehad, de tweede tekening, Herinneren je nog, de tweede tekening? Zo so staat het ook hier. Van binnenkant hebben wij, het is niet te snel wat ik zeg, als ik dan, want ik ga sneller, want hoe hoger ik ga, hoe sneller werkt het. Daar is in de snelheid, hoe sneller, sneller, sneller, sneller. Maar ik ga nu dat even remmen, let op goed kijken naar deze tekening belangrijk, nergens in de wereld kan je het zien, ik zeg het jullie, nergens dat heb ik direct van mijn, van mijn grote uh, uh, Ari heb ik nie, niemand heeft het niemand heeft het ooit gezien ja? ik bedoel het is niet mijn verdienste alleen mijn, mijn bezigheid met Ari ik, kan niet, ik heb niets anders dan dat ik heb alles uh, prijs gegeven ik wil niets anders, let op dus nog een keer hey, kijk goed Tinsferot. Hochma Bina is de Rampine malchut. Dat is wat alles is. Hochma in het hoofd. En nog links hebben we nog een derde van de Bina. Die zit ook in het hoofd. En, let op goed. En dan links van de een derde van de Bina. Wat zien we daar in het hoofd? Je van de malchut, de malchut met vier klipoten eromheen. Dat weten we. Dat is, bestaat in elke tint, in elke dienst, in, in elke toestand. Dan, kijk goed naar wat onder die gezijn, dat is de plaats van de gezijn. Het is, niet, it is ja, de plaats van de, waar de, de streep staat, dat is de plaats van daar twee derde van die binadi, die, die zijn onder, plus ze hier aanbien, daaronder, en maar goed, van binnenkant, let op. Dat weten wij, dat zijn de ware kilim van zon. Ja of niet? Die zijn, zijn de verborgen kilim met de eerste, onderste bodem lettertaf. Dat hebben we geleerd. Die, kan je niet, die, kan je niet, die kunnen we niet actief uh, corrigeren. Dat weten wij. En dat heet ook de Grote Zee. Dat is de, de magoed eigenlijk. De Grote Zee is de plaats die overeenkomt. Met de ware plaats van de malgoed, de malgoed in elke set van tien sferen. Oké? Okay? Dus beneden in het hoofd, ja, in het hoofd hebben wij dat. Hoop, in het hoofd hebben wij die Malchut, die Malchut zelf, de malgoed, de malgoed zelf. Oftewel de je de kracht. Let op. De kracht, de kracht van Malchut, de malgoed, de malgoed zit in het hoofd. Let op, iedereen ziet het. En de plaats zit onderaan. Iedereen begrijpt het? De kracht. Nog een keer, de kracht van de Malchut, de Malchut, de in elke tinsverod, zit waar? In het hoofd, net zoals Atik, net zoals Malchut, de Malchut van de Atik. Maar de plaats van de Malchut, de Malchut, zit onderaan. Hey? En het is geweldig dat voor het eerst in de geschiedenis, dat ook de niet joden leren toegang kregen... Tot, de, tot wat wij leren, dat was absoluut verboden om, dat, om de goyim, de niet-Joden, te leren. Zelfs Joden begrepen niet waar het over ging. Maar dat is dat het nu de tijd is dat men kan luisteren, kan horen. Ik had het nooit gedacht dat ik zou het ooit aan goyim zou dat geven, aan niet-Joden. Duidelijk. Dus dan moet... Wees dus maar erg goed omgaan, probeer het met hem goed omgaan en trek daar naartoe waar ik het over vertel, want alleen dat brengt de redding, dat brengt het licht, dat brengt geluk, alles brengt dat, dat jij komt daar naartoe, onder, naast wat jij alle andere dingen beleeft in je leven, dat jij ook de toegang krijgt tot die, tot die heiligheid die, waar het volk Israël mee had, via Avraham, etc. cetera, Moshe, dat verbond werd gesloten met het hele gevolg. Eigenlijk, wees ook jij deelachtig eraan. Dat is niet wat ik zeg, maar dat is dan de hele bedoeling, want we hebben geleerd dat, dat zonder jou kan ik niet komen tot Gmartikon. Begrijp je dat? Zonder gooi kan ik niet uitkomen in de, en zonder mij kan jij niet uitkomen in de Iedereen begrijpt het nu? Hoe dat zit in elkaar? Iedereen begrijpt het? Oké. Okay. Mm -hmm. Kijk nou goed nu. Dus via de, via de binnenkant kunnen we niet. Kunnen we niet. Iedereen ziet het binnenkant. Dat is dan de, de bodem de letter T. Letter taf, sorry. Dat is dan uh, het vervolg van wat we hebben geleerd in, uh, in de tweede tekening, of de tweede tekening. Herinner ik nog. En links, kijk nou links. Op die tekening. Dan hebben we ook twee derde van de Bina. En de Zerampien. En de Malchut van de Tzimtsunbe. Dat is dan Aterretje eh, Soort. En dat zijn goede kilim. Met die kunnen we wel werken. Deelig. Hier kunnen wij wel, omdat het Aterretje is. Hier kunnen wij maan omhoog trekken. Ja, van beneden kunnen we omhoog trekken. Ja. Kunnen we altijd vragen, de schepper, altijd kan je vragen. Je kan altijd beroep doen op de bron van het licht. Het is geweldig als je dat leert. Ik, ik zocht het, ik kon het nergens vinden. Ik dacht dat, het alleen, dat, het, dat alleen aan de hoge, hoge heren, aan alleen aan de goddelijke mannen was het weggelegd. En ik kon absoluut geen contact ermee hebben. Ik voelde dood als moorddood. Dood. dood. En als ik dat kan... Dan kan iedereen van jullie... En, en David, als ik dat kan... Dan kan iedereen van jullie... Onthouden er goed... Alleen leren dat... Leren daarmee... Niet... Niet jezelf... Uh, ik, ik, ik... Maar... Heb een plaats waarbij je kan toevertrouwen... Dat jij binnen kan komen daarin... Maar op die manier... Hier, dat jij man kan opbrengen omhoog... En maat kan komen naar beneden... Maar wie, van welke kant... In welke kilim? Niet van binnenkant. Van binnenkant niet aantrekken. Maar alleen van de, in de kilim, welke kilim? Die de Bina in mij heeft gemaakt. Dus kilim van het heret Jezus. Hier kan je alles doen. Hier kan je alles ontvangen. Alleen hier. Maar niet van binnenkant. Dat is de fout dat men steeds maakt. En steeds, steeds klappen van de zweep krijgt. En steeds koppig doet. En kom, daar kan je niets doen. Kan je niets mee doen. Het enige is zichzelf te richten op die aterretjes. soort van links. Van die kilim. Van de tweede bodem. En niet onderaan. Daar niet aankomen. Daar onderaan. Daar komen vanzelf die druppeltjes. Wat jij doet. Wat jij doet met jouw kilim. Geleende kilim. Let op. let op Als je doet iets aan jouw goed. Aan jouw geleende kilim. Komen ook daar naar binnen. Komen ook de druppeltjes. Ook binnen. Iedereen hoort het. De druppeltjes van het lichthoogma. Komen ook daar naartoe. En die gaan ook daar zuiveren. Maar niet actief. Dat jij gaat actief zuiveren. Jouw jou, uh, verborgen kilim. Ja. Van die van de echte kilim. zeer En maar Oké. Links heb ik nog opgetekend. Onderaan staat het geleende kilim zoon die afkomstig zijn van de bina ja die bina heeft in mij betekent wat, is, wat hoe, kan ik bina, hoe kan bina mij geven als jij trekt hoe kan, hoe kan ik lenen mijn kilim van de hoe kan ik geleen hoe, hoe kan ik kilim, wie hoe kan mij bina kilim lenen als ik trek mijn malchut ja mijn aterat zo, niet malchut die andere van de andere kant van de als ik trek mijn malgoed naar de binnen, ja of niet? Als lagere en lagere komt naar een hogere, wordt als een hogere, ja of niet? Als malgoed trek je naar boven, dat betekent dat jij doet dat jij het brengt naar een man via zood omhoog, we hebben gezegd zood kan omhoog naar beneden gaan via de middelste lijn. wat ga je dan doen? Jij, jij komt naar de Bina, in elke sfera heb je Bina, in je soot heb je Bina In overal heb je Bina in je soot heb je Bina bovendien elke elke eigen sfeera heeft ook haar eigen bina. overal ga je naar de Bina de in elke sfera, in elke etc. heb je met, he altijd te maken met de Bina de Bina is mama is de waarvan jij komt dus jij gaat maar Man opbrengen betekent, maar goed verbinden met de Bina. En dan krijg je daar licht, ja of nee? Door het, want Bina heeft wel licht, maar goed heeft geen licht. Waarom trekken wij man, omdat wij geen licht hebben? Dan trek je naar de Bina, en dan via de Bina ga je naar beneden. Als je een keertje was, ben geweest naar de Bina, duidelijk, dan en nu ga je van Bina naar beneden, via de middelste lijn. Dan niets verdwijnt in het geestelijke. Iedereen, iedereen begrijpt het? En nu ga je trekken jezelf van de Bina naar beneden. Jij wordt, ja iedereen ziet het. Jij kan het, jouw verbonden, goed kijk goed. Zijn, als wij dat überhaupt kunnen spreken daarover. Jij bent geweest met je man en jij kwam naar de bina. En nu ga je via de, middel, via de middelste lijn naar beneden. Je kan je niet meer nu trekken van die bina. Ja of niet? Jij was al daar, je hebt niets verdwijnt in het geestelijke. Nu ga je naar beneden trekken. Hoe kan je dan naar beneden trekken naar je eigen plaats, zonder de bina mee te slepen met jezelf? Jij hebt invloed gehad van die bina. Jij was met de bina verbonden. Want als je toen je, toen je bij haar was, nu ga je terug, terugtrekken trekken naar jezelf via de middelste lijn. Jij gaat naar beneden, maar jij de bina. Blijft al een deel van jou. Je kan je niet losmaken, jezelf, van de Bina. Ja, of niet? Hoe, hoe kan dat? Dan ga je naar beneden samen met de Bina. En de, klag, de kracht van de Bina is Hassadim. En chassadim was geen verbod van de chassadim. Dus je kan altijd qua kilim. En chassadim is ook licht van, de, licht van de kilim. Je kan altijd trekken naar beneden. Je moet alleen komen daar naartoe. Eenmaal gekomen daar naartoe. Je kan altijd trekken naar beneden. dat... En dat zijn de kilim die wij lenen van de binnen. In die kilim kunnen wij alleen in die kilim, kunnen wij legitiem ontvangen. Zoveel so als je wil. Zoveel so als je wil. Van zo'n so kwaliteit wat je wil. Je gaat alles ervaren in jezelf. Je dan, gaat in jouw bron van leven, gaat boren in jezelf. In plaats van dood. Wat wij voelen wanneer wij zitten als het ware in alleen maar in rech, in de in de grote zij en proberen we met dat de grote zee trekken naar beneden Het Is alleen dood. En nu gaan we keer weer nog een we tekening naar, naar de vijfde tekening. Deer meer tekeningen dan vijf is niet gegeven aan ons deze keer. Alleen vijf. Dat yeah, is. Uh, Probeerde, ik probeerde nog, uh, probeerde nog na te denken, nog, maar kwam niet meer. Ja, dat is de eerste over of de tweede Ja, dat is de tweede, dat is de tweede. Tweede, nee, dat is de. Ja, ja. Bingo. Nee, dat is de, bingo. is de twee bingo's de wat ik had verteld. Ja. Nee, dat is, is de eerste. Dat is allemaal de eerste. Het is alleen maar de eerste, over tweede heb ik nog niet verteld. Dat kan ik niet in één keer dat. Dus de tweede bingo komt een andere keer. We wil niet de twee bingen direct in één keer <coughs> verklappen. Oké, okay, nou nu gaan we naar de laatste tekening voor vanavond, tekening vijf. En kijk goed naar deze tekening. Eigenlijk alles is al duidelijk, alleen één ding wil ik nu. Hier staat een instructie, hoe moet je daarmee omgaan? Omgaan met verborgen en onthulde structuren van kilim lichten in elke toestand een set van 10 euro, natuurlijk ook in de, in de, in de werelden ook. Okay. rechts, zie je dat, duidelijk voor ons, rechts hebben wij het systeem van verborgen systeem, ja, verborgen kilim zoals we weten, en links hebben wij de onthulde structuur, dus, dus dat wat, uh, wat wij wel rechtmatig legitiem, waar we kunnen ontvangen in die geleende kilim die wij zelf kregen die uh, kilim door ons mam, man op te trekken. Elke keer dat ik man optrek, heb ik, kreeg ik terug daarna kreeg ik de kilim, alleen de kilim van de bina. Ik ben zelf de veroorzaker daarvan. Kijk nu nog naar de deze teken. Dus kijk naar de rechterkant. Zie je dan binnenmaal goed het verborgen gebied? Ja, dat we hebben gezegd tot 5000 tot 6000, na 6000 jaar komt het licht. En dat gaat dan daar ook, maar nu druppelen daar die druppeltjes, ja, druppelen daar de druppeltjes, en het interesseert mij niet, ik weet dat het, maar het feit, het feit dat ik weet, dat daar druppelen die druppeltjes naartoe, dat ook dat gecorrigeerd is, geeft mij een enorme kik, enorme geestelijke kik, enorme vertrouwen, enorme hoop, ja, net zoals dat gaf aan Rabichia. Dat er was de rabbi die huilde dat, omdat hij wilde dan weten, wat gaat het gebeuren met die malgoed, die malgoed. goed. we hebben ook altijd gezegd, malgoed de malgoed niet aanraken, maar oh, herinner nog vroeger zo. En nu wordt het soepeler, ja kijk, nu weten we wat het is, die malgoed. Kijk goed, wat hebben we nu ketter, bovenaan hebben we ketter, gochma, het hoofd van elke tinsverod en dan een derde van de Bina, en dan hebben we nog, links hebben we dan je van de Malgoed de Malchud. En bij het, alleen bij de Atik, Atik, hebben we dan aan de goed de Malchud. Met, on, met omhullende klipoot, dat weten we. Maar daar zit, ja, iedereen weet het, daar zit de kracht van die jesot van de Malgoed de Malchud, zit in het hoofd. Maar beneden, kijk nou naar beneden, in de, eh, beneden waar staat het de heilige vonken binnen de clipboard. Kijk nou. Zie je dat die puntjes? Dat zijn de heilige vonken in die clipboard. Dat is de plaats. De plaats, originele plaats in mijn teamsveroot van die malgoedemalgoed. Of van de jesot, van de malgoedemalgoed. Dus bovenaan in mijn hoofd is de kracht daarvan. Daarom wordt gezegd: met het hoofd moet je. Het hoofd is daar zit de kracht van en niet. Denken met je voeten, de, niet kan je de, uh, op je lichaam, uh, als je op je lichaam iemand gaat, op zijn lichaam oriënteren, dan hoe kan je, waar heb je de krachten? En dan onderaan zit de hele vonken binnen de klepot, dat is dan de grote zee. Dat is de plaats van die, van die jesot, van de malgoed, de malgoed, die uiteindelijk, daar zit de plaats. De plaats kan je niet verplaatsen in, in het hoofd, duidelijk. Oké, okay. dat is de grote zee plaats van klipoten, en die men dient op te halen, welke funken die dient men op te halen gedurende 6000 jaar dat is duidelijk ja, en, en duidelijk, ja, dat hebben we gehad en dan staat het de instructie zie dat rechts staat so het zo in, welke kleur, hoe heet de kleur deze kleur zo'n roos, paars, ja paars staat het niet kijken naar de jesot van de malgoed, de malgoed. Iedereen, iedereen ziet het? Niet kijken omhoog naar de Jezoot van de malgoed, de malgoed. Deze tekening is absoluut geheim. Nog nooit werd het onthuld wat ik jullie al Dus kijk, van de binnenkant moet je niet kijken naar boven, naar de jesot van de malgoed, dus de malgoed. Mal je hebt niets daaraan. En aan de andere kant, kijk, onderaan staat het. Niet kijken naar de plaats van de Grote Zee. Daar moet je ook niets mee te maken hebben. Eigenlijk. Niet kijken naar de grote zee, want daar heb je ook niets aan te doen. Je hebt daar niets te zoeken. Je kan daar niets mee. Jij kan niets ermee doen. Daar vallen wat vallen daar eigenlijk Die druppeltjes vallen daar. Daar wordt gezuiverd. Oké, okay, maar jij hebt niets te maken. Je hebt te maken alleen met. De kilim, de kilim, werk, man opbrengen en naar boven trekken en ontvangen mat. Dat is wat je moet doen. En de druppeltjes, laat ze, laat ze druppel, druppelen. Zoals ja? so, in het Russisch zeggen ze, uh, van druppeltjes word je ook dronken als je maar genoeg hebt. Right? Ja? So, laat ze ook dan druppelen. Ja? Okay. En nu, kijk nou verder aan de linkerkant. Aan de linkerkant hebben we dan de kilim de onthulde structuur, die kleemt die wel uh, van de bovenste bodem, zoals we hebben geleerd van de sheen. hier kunnen we alles doen, waarom? Het is aterrit jesot, aterrit jesot was geen verbod op de jesot, op de echte aterrit, aterrit jesot. Ja? Kijk, wij zeggen jesot van de malgoed malgoed, is toch ook jesot? Maar dat is malgoed de malgoed. Ja? Het is iets anders, malgoed de malgoed. Maar hier is het gewoon malgoed van de, van de hier is het ateret jesot van de gewone, maar goed, nou die, hier kan je wel meewerken. dus man, kijk nou, man kan je op, optrekken, ja, man omhoog doen, mag naar boven kijken, kijk nou, geweldig, mogen wij we wel, mag naar boven kijken, daar is immers de ateret soot. ja, in het hoofd, in het hoofd, ja, herinner je nog, in, het, in dat, in, hier, daar staat, eh, uh, Ateret is soot. En is soot, is geen probleem. En geen malgoed de malgoed. Of Ateret of je soot van de malgoed de malgoed. Hier mag je wel kijken omhoog. En madden ontvangen. Dus hopen ontvangen daar. Man opbrengen. Kan je wel doen via op die manier. Dus naar de benau optrekken. Et cetera. Dat kan je wel doen. En madden kan je ook. Mag naar beneden kijken. Hier mag je ook wel naar beneden kijken. Waarom? Wie staat onder jouw... In deze Dat mag je wel naar beneden kijken. Maar niet onder de ateritische soort. Doorgeven van licht. Ja, mag je doorgeven. En ophalen van heilige vonken die in de kapot zijn. Hier doe je dat werk. In de, linker, in de linkerkant. Niet linkerkant. Ik heb het zo al opgetekend hier. Alleen Op die manier. Dus wat het hier in links opgetekend is, dat kan je wel, daar kan je wel aankomen, daar kan je mee doen. Omhoog naar beneden, dat is de, dat is die, dat, uh, in de cilinder, dat is de zuiger, de cilinder, dat zuiger die omhoog naar beneden gaat. Uh, hier kan je, hier kan je werk doen, maar de andere kant niet. En kijk nou nog even. Uh, voordat wij voor eindigen, hier heb ik door beneden heb ik rechts kijk naar nou, rechts onderaan staat het, jaar is shana, goed kijken jaar is shana in het, in het, in de hele getal is het shana en shana is gematria 355, let op shin, goed kijken shin is 300 nun is uh, 50, ja of niet altijd heb je bij jezelf de, de, de gematria kaartje. Dan hebben we 350 en 5. Dan hebben we 355. is ziet En kijk nou goed. 6000 jaar van de correctie. Wat betekent 6000 ja, jaar van de correctie? Jaar, kijk nou goed. Jaar Shana heeft dezelfde gematria getalwaarde als het woord Sfera. Sphira. sphira is jaar heeft, is Svira, dus 6.000 Svira, dat moeten we dan corrigeren, als het ware, uh, in totaal. En dat is ook die matria 355. Ik, we, ik, we ook, ik heb al wel eens gezegd, ja, dat in alles hebben we die, sphiera, hebben wij die tien, tien kunnen in alles vinden. Dus ook in, in, in uh, tijd uitgedrukt. In tijd is ook uitgedrukt, als wij tijd nemen ja, in tijd, dan hebben we een jaar, Shana, is Sphira. Dus in jaar jaarcyclus hebben we dan een volle Sphira, of welke, of we zullen we leren, dat je kan corrigeren. Iedereen ziet het? Dat een jaar is Sphira. Dat is even dat. Ik wil dat nog. Is dat een heel eind? Ja. Ja, dat is, als je dat even doet, ja. Yeah. Dus aan het einde van de, dat is inderdaad een beetje zo niet duidelijk aan het einde van het woord sfera onderaan, erg goed dat je dat opgemerkt heeft, staat het letter get in plaats van letter he, dat moet dus veranderd worden in de letter he, en dan hebben we ook 350, 355 gematres, zo so, stap voor stap komen we binnen in datgene wat iets wat, in datgene wat absoluut verborgen was en in deze tijd gaat het wordt het onthuld, en zo so gaan we stap voor stap verder, verder, verder, en de hele bedoeling is dat op die manier van beneden alles gecorrigeerd wordt, zoals je dat ziet nu, hoe dat in grote lijnen is. En dan komt er een moment wanneer het gaat borrelen van dat kracht, de krachten, de krachten van beneden, de put, waterput, als het ware, de put, de, de, de put, de put van alle krachten van jou, scheppende krachten van jou, die gaat dan opeens dat opeens gaat je borrelen, net zoals een olie, olie, uh, uh, oliebron, of een, of een waterbron, en gaat borrelen van jou, en gaat het al en waarom? Al jouw kilim worden dan aangeboord, jouw kilim worden aangeboord, en daaruit zal je leven ontvangen. En dan heb je dan een teta tet relatie met een sof. dat is de hele bedoeling van de schepping, en... Hold